Al-Kalam is. Kan iemand van jullie mij vertellen wat het betekent Al-Kalam? Nahua hoe? Al-Kalam? Abu Abdus Salam, daarvoor zijn we hier niet op dit moment. We zijn bezig met het darst, Abu Suleyman, je mag een antwoord geven. Wat is el kalam Je kan ook natuurlijk praten. Als je de mic hebt, dan geef ik jou de gelegenheid om via de microfoon, de microfoon te, te praten. Ja, met tekst. Abu Abu Suleyman. Die heeft schriftelijk een antwoord geven? Uh, uh, broeder Abdurrahman, wil je Ibn Salam even uit de ruimte zetten? Want hij stort mij in mijn privé. De les is begonnen, broeder Ibrahim, ja. Is hij al weg? Dus, uh, hoe heet hij ook weer? Ibn Abdeslam. Die mag uit de ruimte gezet worden. Oké, okay. wat... Uh, Abu Suleiman? waar is Abu Suleiman? Abu Suleiman. die kalam is alles waaruit een betekenis voortkomt. Dat is de taalkundige betekenis. Masa Allah. Dat is een goede antwoord. Dat is dus uh, de taalkundige betekenis van el kalam. Dus een uitdrukking waaruit een betekenis voortkomt, dat is el kalam. En het maakt niet uit of het gesproken woord is, of geschreven woord, of gebaar. Dat is alles inbegrepen in el kalam. En wat is vakkundige betekenis van kalam? Je zit En Kun je ook in de microfoon praten, Abu Salim? Ja, maar kan hij. Hoor je mij, Abu Salim? Ja, een moment. Oké, okay, dan geef ik jou de microfoon. Ga maar. Je mag het woord hebben, Abu Zubbe. Samma Konhatla. Horen jullie mij? Nou, uh, de vakkundige betekenis: uh, de eerste is laf. Uh, dat betekent uh, geluid moet letters bevatten uit het arabische alfabet uh, de tweede is morakke uh, dat is een complex uit minstens twee woorden bestaan uh, de derde is mofi het heeft een betekenis dus als je zegt de leraar komt eraan dan begrijpt iedereen uh, wat ik daarmee uh, zou moeten, wat ik daarmee hier bedoel en de vierde is uh, Hello, wada' en het moet hello, uh, en hello, hello, Arabische woorden bevatten. hello, hello, Is dat goed, Abu Yasser? hello, hello, hello, hello, hello, hello, het hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, je moet eigenlijk als antwoord geven, el kalamu هو el lafw el el mufidu bilwada. Dus degene uh, die er die de niet waren vorige week, kunnen het even opschrijven. Of het ik opschrijven, ik ga het uh, heel langzaam zeggen. El kalamu huwa al lafw el murakabu el mufidu. Bilwabai. Dat is het kanaal. Uh, nou goed, je hebt alles uitgelegd wat uh, het inhoudt. Al die vier voorwaarden. Namelijk Allah. En dan naar Al-Murakkab. En dan naar al, al, al, Al-Mufid. En dan naar Bilwaba. Uh, ik ga de vraag nog een keer herhalen voor andere mensen. Wat betekent. Allah. Wat betekent Allah? In de definitie van Al-Kalam, wat betekent Allah? Zuster uh, Warda, je mag de vraag beantwoorden. Schriftelijk. Wat betekent Allah? Geluid. Ja, alleen is het denk ik beter dat degene die antwoord geeft eerst deze de hand opsteekt of haar hand. Zuster uh, Warden, u mag de vraag beantwoorden. Zie nog geen antwoord. Vraag. Wat betekent Allah? Uh, we zeiden dat de kalam is Allah. Om te beginnen, dat is een laffen. Wat houdt het in dat het laf is? Uh, zuster Halima. U mag de vraag schrijven, of het antwoord schrijven. Geluid dat de letters uit het Arabische alfabet bevat. Stemd. Dus het geluid dat Arabische letters bevat. Uh, letters uit het Arabische alfabet bevat. Dat is Allah. Uh, Geir nou, uh, wat betekent, wat houdt het in? Dat het morakab is. Murakkab. برودر حسين ذات عادتين ذات مركب إس ذات تاكد مركب برودر حسين مركب إذا het een complex van minimaal twee woorden moet zijn. Achten, dus twee woorden of meer. Twee woorden of meer. Als een zin uit twee woorden of meer bestaat, dan kunnen we spreken van een kalaam Al-mufid. Uh, derde voorwaarde, wat betekent al-mufid? Ik zie dat altijd dezelfde mensen antwoord geven. Vraag je. Vraag je. Kun je het antwoord geven? Wat houdt het in dat het Mufid is? Broeder Samir, als je antwoord wilt geven, wie alsjeblieft je hand opsteken, Wat houdt het in Mufid? We zeiden het kalam. Wat betekent Mufid? Vraag hier. Mufid betekent nuttig. En zin met betekenis. Dat het een betekenis heeft. Uh, om het compleet te maken. We hebben gezegd dat als degene die praat. Uh, als je zit tegen iemand te praten. Dus het kelam te vertellen en op het moment dat je stopt met praten, dat de andere niks meer verwacht. Dat is Al-Mufid. Al-Mufid dus heeft betekenis. Uh, ten slotte Wat houdt het in dat het Bilwadah is? Uh, dan ga ik nu naar Om um Jadir. Wat houdt het in? Bilwadah. Om um, Jabir, u mag antwoord geven. Ik heb nog een vraagje over Al-Mufid, inshallah. Taid, uh, u kunt de vraag stellen. Wat is de vraag over Al-Mufid? Ja, dus is dat dus de letterlijke betekenis, zoals het broeder net een voorbeeld gaf van, als ik zeg de leraar komt eraan, dan wordt dat meteen begrepen is dat nu ook het geval kijk als je zegt de leraar komt eraan in uh, het arabisch is het dus natuurlijk uh, hadara al ustad hadara al muallim hadara al muallim als ik stop als ik zeg hadara al muallim dan begrijpt iedereen wat ik wil zeggen dus het is inderdaad mufid maar, als je zegt, Iza habar al Wat betekent in het Nederlands? Als de leraar komt. Iza habar al Dus als ik zeg, als de leraar komt en dan stop ik. Dan verwacht degene tegen wie ik praat, dat ik nog meer ga zeggen. Dus in dit geval is mijn kalam niet moefied. Dus dan is het geen kalam. Dan is het dus niet mufid. Dus een van die voorwaarden is niet aan voldaan in deze zin. Want al kelam, wordt ook genoemd jumla mufida. Jumla mufida. Een goede zin. Dus ijza habara al muallimu is geen jumla mufida. Is dus geen kelaam. De laatste vraag was wat betekent بالوضع جوشتر أم محمد بالوضع برودر سمير آآ ik heb net een verzoek gedaan. Dat als je een vraag wil beantwoorden, of je je hand wil uitsteken. De woorden moeten Arabisch zijn, accent. Waar ik Dus de woorden die je gebruikt in die zin, in die kalam, die moeten Arabisch zijn. Moet er moeten uh, geen andere taal bij gebruikt worden. En ik ga vorige week uh, een voorbeeld van. Uh, al Masjidou is groot. Hier heb je al uitgesproken. Het is een geluid met Arabische letters. Met letters uit het Arabische alfabet. En het is Murakab, die bestaat uit meerdere woorden. En is Mufid, je begrijpt wat ik zeg. Als ik zeg... Uh, een masjidu is groot. Maar is het Bilwadah? Het is niet Bilwadah al-Arabi. Dat wil zeggen, die woorden waaruit deze zin uh, bestaat, die zijn niet allemaal in het Arabisch. Dus het is geen kalam. Het is geen goede zin. Toei, ik uh, geef jullie nu een vraag. <coughs> Als ik zeg... Mohammedun Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Is dat kalam, Ja of nee? Goed, ik kom zo terug bij jou, broeder Mohammed en Bukhari. Als ik zeg Mohammedun Rasulullah, is dat kalam of niet? Even kijken. Je mag antwoord geven. Muhammadun Rasulullah. Antwoord is naam. Ja. Waarom? Is het kellem? Het is geluid. En het bestaat uit Arabische alfabet. Uh, nog even wachten met de vraag. Eerst even Broeder en laten afmaken. En heeft een betekenis, oké? Okay. Waar geloof ik. Wat nog meer? Het geluid bestaat uit Arabische alfabet. Dus letters uit het Arabische, Arabische, Arabische alfabet. En het heeft een betekenis. Wat nog meer? Jumla <coughs> Mufida. Ja. Dat is nou de vraag. Waarom is het Jumla Mufida? Het heeft een betekenis. Die is geluid en bestaat uit Arabische letters. Dat is. Dat zijn twee voorwaarden. Ik wil nog meer. Iemand anders geeft antwoord. Wie gaat verder met antwoord geven? Uh, even kijken. Vraag je. Vraag je mag verder gaan? Doe de stem nu zijn met dit geluid dat bestaat uit het Arabische alfabet en het heeft een betekenis. Ga je nog verder? Nou, iemand anders dan? Uh. Sassi, sassinatun, Sassinatun, <laughs> Sassinatun, Semir, het bestaat uit meerdere woorden. Het bestaat uit meerdere woorden. Hoeveel woorden, Bidde Semir? Mohammedun Rasulullah, hoeveel woorden? Drie, Barakallahu. En, nog één voorwaarde. De antwoord is nog niet compleet. لماذا اسم محمد رسول الله إن كلام أن زين جملة مفيدة. يا ده تبي انا قلتها. دي اتنى بتكينس. اه تك kijken. الحمراء الحمراء. ده Antwoord geven. Afmaken eigenlijk. Antwoord afmaken. Waarom is Mohammed Rasulullah een Kelam, broeder Samir zei, omdat het geluid is en bestaat uit het Arabisch alfabet, dus de letters daarvan? Uh, en het, is, het bestaat uit meerdere woorden, drie woorden, en het heeft een betekenis. Wat nog meer? Degene aan het woord vertelt, zal niet meer woorden verwachten. Ja, dat is Mufi, het heeft een betekenis. Dat is de derde voorwaarde. Ik zoek nog iets anders. Uh, Abdurrahman. Abdurrahman, kun je het woord geven? Mohammed Rasulullah masha'Allah, geeft het antwoord in het geheel. Is kalam omdat het voldoet aan de voorwaarden waaruit? een kalam moet bestaan namelijk 1. Het moet geluid zijn in Arabische letters bevatten. 2. Het moet minstens uit twee woorden bestaan of meer, in dit geval dus 3. 3. Uh, het moet volmaakte betekenis hebben. En vier, Het moet bestaan uit Arabische woorden. Masha'Allah. Barakallahu. Dat is een complete antwoord. Dus als ik een toets ga geven en ik krijg dit antwoord, dan is het een tien geluid. Zegakallahu uh, alayhi. Assalamu Ik heb een rode puntje Broeder Abdurrahman, je geeft antwoord en uh, je vergeet andere broeders die een rode punt hebben. Uh, broeder Abu Saleh al-Athari, die vraagt of je rode punt vervijderd. Bye. Geen inshallah. Uh, ik hoop dat iedereen het begrijpt. Er waren wat vragen. Vorige, even kijken, iemand heeft iets gevraagd. Ik wou iets vragen over een moefie. Even kijken wie het was. Kunt u het herhalen? Tot hoe laat ik deze les. Ik ben er pas. En het is de eerste keer. Ik had vragen over Wada. Sassina toen had een vraag over Wada. Wat is je vraag? Nou, dan kunt u het duidelijk met een ander voorbeeld. Een moosje. Ander voorbeeld. Kijk, als je zegt Muhammadun Rasulullah. Als ik tegen iemand zeg Muhammadun Rasulullah. Wat begrijpt hij? Hij begrijpt dat Muhammad SallAllahu Alaihi Wasallam een boodschapper van Allah. Dat is een duidelijke betekenis. Dat is een mufid Heeft een betekenis. Degene tegen wie je praat, die verwacht geen woorden meer. Die kan nog meer dingen duidelijk maken, zoals bijvoorbeeld Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dat is alleen maar te verduidelijken, maar de betekenis is er al. Het is niet gebrekkig. De zin is niet gebrekkig. Je begrijpt iets daaruit. Het hoeft niet goed te zijn om kelem te zijn. Dat hoeft niet. Dus als je zegt bijvoorbeeld... Uh, nou, een gekke voorbeeld. Uh, Bijvoorbeeld, al-himaru zakiun. Al-himaru zakiun. De ezel is slim. Al-himaru zakiun. Is dat kalam of niet? Al-himaru zakiun. De ezel, al-himaru zakiun is slim. Is dat kalam of niet? Wie kan het woord geven? Zuster Warda. الحمار ذكي يعني ذكي يعني ذكي يعني ذكي يعني ذكي يعني ذكي een vraag. Er is geen strikvraag. De vraag was gericht aan dus te Nou Maar niet weg. Even kijken wie. Hussein. Goed Hussein. Zeg je erbij. Luister Hussein. Brother Hussein. Heb je een antwoord? Niet. Het voldoet aan alle voorwaarden. Thaïd, is het ja of nee? Is het een kalem? Nou, achten, het is een kalem. Het hoeft niet kloppend te zijn. Het hoeft niet kloppend te zijn als maar aan die vier voorwaarden wordt voldaan. Uh, ik hoop dat het duidelijk is. Uh, als er nog meer vragen zijn, dan uh, bewaren jullie dat voor later. Of nee, ik heb nog een andere vraag aan jullie. Uh, namelijk, als ik zeg bismillah. بسم الله Is كلام كلام ياوفي بسم الله ايش كيف ام محمد ابو سليم اي ام محمد بسم الله Is كلام كلام ياوفي ام محمد مي ها أم محمد بسم الله is geen dan waarom? En het moet er minstens twee zijn. Ja, Bismillah. Je bedoelt woorden. Minstens twee woorden. Uit hoeveel woorden bestaat Bismillah? Wie weet dat? Uit hoeveel woorden bestaat bismillah? Sommigen zeggen twee, sommigen zeggen drie. Even kijken, nou ik doe het anders. Degene die zeggen het bestaat uit twee woorden, die mogen hun hand opsteken. Bismillah, het bestaat uit twee woorden, die mogen de hand opsteken. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mensen zeggen, Bismillah bestaat uit twee woorden. Die mensen die zeggen dat het bestaat uit drie woorden, die mogen nu hun hand opsteken. De rest mogen de hand aflopen. Bismillah bestaat uit drie woorden. Wie zegt dat? Hand opsteken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Bismillah bestaat uit drie woorden. Dat zeggen 9 mensen. Nou, kijk, als ik uh, ga optellen: 9. Mensen en zeven, dat is zestien. Wie het, niet weet, wie het niet weet, mag zijn hand opsteken. Of haar hand. Bismillah, ik weet niet uit hoeveel woorden het bestaat. Maar dat is uh, een, twee, mensen. Oké, okay, goed, ik denk niet dat iedereen meedoet, want ik heb nu achttien mensen... Gehad. En hoe kun je weten hoeveel mensen er zijn? Nou, in zijn geval, nee, dan 18. Taye, Bismillah, die bestaat uit drie woorden. Dat is het antwoord. Bismillah bestaat uit drie woorden. Bi, deze ba, is ook een woord. Dat is ook een woord. Een ba. Ism is een woord en Allah subhanahu wa ta'ala is ook een woord. Die ismi Allah. Bismillah. Dat zijn drie woorden. Maar hoe is dit? Dat gaan we in Allah later leren. Staiib. Uh, nee, Bismillah, dat zijn echt drie woorden, niet twee woorden. We gaan in Allah verder. We weten nu wat Al-Kalam is. Al-Kelaam, dat is Al-Mafbu, al-Muraqabu, al-Mufidu, Bil En we moeten weten dat het die bestaat uit onderdelen. Al-Kalaam bestaat uit onderdelen. Ik ga nu nog één keer een voor de laatste keer misschien reciteren of citeren uit het boek Ajoromiya. Pal al-Mu Alifrahimallah. Wa akamuhu Sorry, Ik doe mijn best. Ik ga nog dichter bij de microfoon weten. Wa akam salata. Ja, ni aksam ulkalami salata. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى is it nog steeds niet goed met het geluid hoe zit het nu met het geluid beter zo nee goed beter nu طيب وأقسامه قال المؤلف وأقسامه ثلاثه يعني اقسام الكلام ثلاثه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى صرب ابن عبد الرحمن ماك دخني eigenlijk ik ben nog niet begonnen met النحو الواضح ik leg uit het boek Al Ajrumiya. Al al-Joomi. Ajrumiya. Daar leg ik op dit moment uit. Het is een inleiding en ik vind dat het goed uitgelegd hier is. En daarna gaan we over tot Al Nahwul Wadih, Dus, aksam al ismun, wa'ta'alun, wa harfun Al التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم فنحن نتكلم بها في محاوراتنا أو في محاوراتنا ودروسنا ونقرأها في كتبنا ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء اسم فعل وحرف uh, de Arabische taal, de hele kelem waar we het over hadden, een kelem, die bestaat uit drie onderdelen. Je kan bijvoorbeeld de Koran over slaan. Als je zoekt in de Koran, dan vind je alleen maar drie onderdelen. Dus in de hele Koran wat geschreven is in het Arabisch, daar kun je alleen maar drie onderdelen soorten, onderdelen vinden. Of je hoort iemand praten, hij kan alleen maar drie onderdelen vertellen. En dat zijn al-ism, al, al fi'l al en al haf Al-ism, al-fi'al, al-harf dat zijn de onderdelen van al kalam Van de Arabische zinnen. Goed, we gaan nu even uitleggen wat deze onderdelen betekenen. Wat is een ism, wat is een fial en wat is een harf. Dus degene die het schrijven, opschrijft. Waakza muhu teleze. Ismun, wafialun, waharfun, ja أقسام الكلام ثلاثه اسم وفعل وحرف جاء بمعناه لا في صفه واقسامه ثلاثه اسم وفعل وحرف Ja, bij de harf wordt er een kleine zin toegevoegd, waar harfon ja'a li Ik zal het even later uitleggen wat het betekent. Wat is ism? Qaal okay. al ismu fil huwa madalla ala musamma. Kijk, okay. nu weer gaat hij onderscheid maken tussen de betekenis in de taal en de betekenis in het vak. Dus de taalkundige betekenis van ism en de vakkundige betekenis van ism. De betekenis van ism in de Arabische taal of het algemeen, en de betekenis van ism in een nacht, in de grammatica. Ja goed, in uh, Adjolomiya ja, dat is sabha, sabha dat is uh, bladzijde zede. maar het is nog niet aannah al-Oda. Fillua me dullah al-Musam al-Ismu, hoe me ALA al Dus iets wat duidt op een benaming, dat is ism. Een benaming van iets. Het kan een voorwerp zijn. Het kan een dier zijn, het kan een mens zijn, het kan een plant zijn, het kan iets anders. Iets wat duidt op een benaming. Dat is ism in de Arabische taal. Maar in het vak een nahu, dat we hier bestuderen, wat is die lag "كلمة Nachwuijin, على Dallat, في نفسها Walam bi بزمان." Kalimatun Dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman Dat is al ism volgens al nahw Volgens de wetenschap van al nahw uh, namelijk een woord wat duidt op een betekenis in zichzelf en die is niet gekoppeld aan tijd. Dat is een ism in de grammatica, in na Iets wat duidt op een betekenis in zichzelf. En het is niet gekoppeld aan tijd. Dat is een ism. En als je analogie wil maken met Nederlands. Een ism is een zelfstandig naamwoord. Dus een woord die duidt in zichzelf op een betekenis en is niet gekoppeld aan tijd. Zoals Mohammed, Zoals Ali, Rajul, Jamal, Nahrun, Tuffaahatun, ila aghiri, enzovoort. Dus alle woorden die hebben een betekenis in zichzelf, maar die zijn niet gekoppeld aan tijd, dat is een isem. Bijvoorbeeld, uh, ja. Paul Willerton, tafel, die duidt op een betekenisje zichzelf, namelijk een tafel die je in je hoofd kan verbeelden. En die is niet gekoppeld aan tijd, dat wil zeggen, het is tafel, of je nou spreekt van de verleden tijd, of tegenwoordige tijd, of in de toekomst, het is gewoon tafel. Het verandert niet. Tafel, dat is een ism. Geen werkwoord, nee, geen werkwoord. Dat is een ism, zelfstandig naamwoord. En wat is een ism? Dat is een al hadaf. Nee, wat gekoppeld is aan tijd, dat is iets anders. en Dat gaan we nu zo meteen. Behandelen. Uh, nu eventjes geen uh, concentreren op de les en niet vragen stellen. Dus dat je moet, uh, de vragen moet je bewaren aan het, aan het eind. Uh, dat is dus is een, iets wat duidt op een betekenis in zichzelf en die is niet gekoppeld aan tijd. Zoals tafel bijvoorbeeld, Tawilatun, muhammadun, aliyun, rajulun, jemelun, wat kamel betekent, nahron, Rivier, tufaahatun, appel, dat zijn allemaal namen van voorwerpen. Of planten, of mensen, of dieren, of iets anders. In ieder geval, het is niet gekoppeld aan tijd. Het verandert niet met de tijd. Het woord zelf verandert niet met de tijd. Je zegt, Mohammed, het is Mohammed of je nu praat over nu, nee. of straks, of gisteren, maakt niet uit, Mohammed blijft Mohammed. Dat is het isen. Nu is het fi'al. Wat is het fi'al? al fi'alu, fa'huwa fi'l-logati al-hadas. Al-hadas. Dus al-fi'al. في اللغة العربية، في اللغة العربية، في اللغة العربية، في اللغة العربية، في اللغة العربية، في en let je hier allemaal in, het haan, wel mustach Dus wat is het sjang? het sjang. In de grammatica, in de betekenis van een nahoyin, een naho, dat is een woord wat duidt op een betekenis in zichzelf en die is wel gekoppeld aan tijd. Dat is dus het verschil tussen sjang en ism. Sjang in het Nederlands, dat is werkloos. Het verschil tussen ism en jaan is dat ism niet gekoppeld is aan tijd en faal wel. Dus als je zegt bijvoorbeeld ketaba. Ketaba, wat schrijven betekent. Ketaba betekent schrijven. Dit is een werkwoord, dat is faal. Dat buiten het betekenis namelijk schrijven. En die is gekoppeld aan tijd. Je kan zeggen, ketaba in het verleden. Aktubu, of yaktubu, nu. Dus Mohammedun ketaba, Mohammed heeft geschreven, of geschreven. Mohammedun yaktubu, dat betekent Mohammed schrijft, nu. Of je kan zeggen, Mohammedun sayaktubu. Mohammedun zal schrijven. Dus ketaba. Hij is wel gekoppeld aan tijd en dus het is een vijand. Ook je kan zeggen, oktoep. Ok oktoep. Ok en dat wil zeggen, uh, je geeft opdracht aan iemand om te schrijven. Dus schrijf. Oh jij, schrijf. Oktoep. Ok En er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden te noemen. Zoals Sahima yashamu, Isham Sahima betekent Hij begreep. yashamu betekent Hij begrijpt. En Isham betekent begrijpt. Of Alima Ya'lamu Ta'lam Alima betekent hij wist. Ja, Dat betekent hij weet. Nu. En ja'lam. betekent weet. O jij weet. Dat is het gebiedende bewijs. Of jelasa jelisu ijlis. Jelasa. Jelisu ijlis. wat ij betekent uh, hij dat. Hij dit. En je vraagt aan iemand om te zitten, namelijk die zegt tegen hem dit uh, dus een dat is een woord wat uh, in zichzelf een betekenis heeft en die is gekoppeld aan een van de drie tijden namelijk de verleden tijd of de tegenwoordige tijd of de toekomst, de toekomende tijd en ism dat is een woord wat duidt op een betekenis in zichzelf. Maar die is niet gekoppeld aan tijd. En daarna blijft al-harf. Daarna al-harf. Derde onderdeel. Waaruit de kelem bestaat. Dat is al-harf. En wat is al-harf? Al-harf in de taalkundige betekenis. Betekent attaraf. Attaraf, wat betekent rand? Rand van iets. Rand. Wat is al-harf? Maar in de vakkundige betekenis, dus in de grammatica, betekent al-harf. Uh, Kelimetun, ala ma'nan fi wairiha, nahu, min. Dus, wat is al-harf? Al-harf is een woord die duidt om te, om te betekenis in een ander woord. Niet in zichzelf, zoals we gezien hebben in Isen en in Zal, maar in iets anders, in wat daarna komt. Ik hoop dat dit duidelijk is. Dus, Al-Harf volgens de grammatica wetenschappers, dat is een woord wat duidt om te betekenis, Zie je jezelf maar in een ander woord wat daarna komt. Zoals bijvoorbeeld min. Min. Min is een hars. We hebben Allah van Kalima tun dellet al-Amanen. We of totdat ze ila in deze kalimat van haar we hebben het min al-beiti. We hebben het min al-beiti. Dus, een voorbeeld van een harf, dat is min. Min is een harf. Waarom? Omdat het duidt op een betekenis, namelijk. Uh, uh, eigenlijk een, een beginsel. Een vertrekpunt. Maar die betekenis die komt pas tot stand als je aan um, dit woord, aan deze harf, een ander woord toevoegt. Dus je zegt bijvoorbeeld, we hebben toe mina al beiti. Min trouwens betekent van. Van. Of uit. Je zegt, we hebben toe met een Dat wil zeggen, ik vertrok van huis. Ik vertrok van huis. Van is een harf. Dat is min. Die bevat een betekenis, in, uh, een betekenis, maar niet in zichzelf. Die betekenis is pas zichtbaar als je het, het, het woord een beet noemt. Ik vertrok van huis. Dus van huis vandaan. Het huis vandaan. Uh, de betekenis van min is pas duidelijk als je het woord al erbij toevo aan toevoegt. al betekent huis. Dat is al-harf. Dus wat hebben we geleerd vandaag? زيادة خلي بات الكلام بات ال اللف المركب المفرد. باللغة الإنجليزية يتألف من أربعة أو ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. كيف يكتب وحرف جاء لمعنى. بعض اختيارات. دو دو حرف. Die is gekomen met een betekenis. En die betekenis, zoals we gezien hebben, die is niet in een harf zelf, maar die is pas zichtbaar als je toevoegt aan een ander woord. Uh, want als je een, een harf noemt van het alfabet, die zegt bijvoorbeeld elif, hè? of je zegt noon, of. Uh, uh, dat zijn allemaal ook gorof. Dat zijn ook harf. Maar die zijn niet gekomen met een betekenis. Die zijn niet gekomen met een betekenis. Dus dan vervallen deze gorof, deze letters. Een harf betekent letter. Maar het kan ook betekenen voorzitsel. En dat is de, uh, de betekenis in onze, uh, in onze les hier. Dus niet harf. In de zin van letter, zoals dat is, dat een hè bijvoorbeeld. Uh, dat wordt ook een harf genoemd, maar die komt niet in betekenis met een betekenis. Dus we hebben gezien dat een die bestaat uit drie onderdelen. Ismen, wa waarjarum wa hars. En ism, wat is dat? Wat is, uh, laat ik gelijk gaan aan de, naar de uh, betekenis in, in het vak, in het grammatica dat is een, een woord die duidt op een betekenis in zichzelf en die is niet gekoppeld aan tijd, zoals doen, kitabun, mesjidun, enzovoort en fi'an dat is een woord die duidt op een betekenis in zichzelf en die is wel gekoppeld aan een van de drie tijden, namelijk verleden of tegenwoordige tijd of toekomende tijd. En uiteindelijk al-harf. Al-harf. En dat is uh, een woord die op een betekenis duidt, niet in zichzelf, maar in een ander woord die daarna komt. Dus zoals je zegt bijvoorbeeld, mina en <al> beti <-baithi> We hebben toen, mina en beti ik ging van huis. Ook okay, ik vertrok van huis. Maar uh, nou, ik hoop dat het duidelijk is. Uh, goed, ik. Uh, ik heb nu gelegenheid aan jullie om vragen te stellen als er vragen zijn over dit onderdeel. Dus broeder Abdurrahman, als je die rode punten weghaalt. En uh, ik vraag ook de broeders en de zusters dat zij eventjes uh, voor hun beurt moeten wachten. Dus degene die een vraag wil stellen, die mag een hand of haar hand opsteken. Zuster uh, Omoudjadis, wat is je vraag? En ik vraag dus uh, de mensen die zeg maar, hun hand hebben opgestoken, dat we de vraag eventjes uh, opschrijven. En dat we, als ze uh, aan de beurt zijn, dan kunnen ze de vraag stellen. Wat betekent adarf? Ad dus al-harf taalkundig. Nee, niet adarf, ad maar Ataraf. At Ataraf. Ataraf betekent rand. Het uiteinde. Niet adorf, maar ad taraf. Nee, niet ad taraf. Ad taraf. Met een A tussen R en F. Een en F ja. Uiteinde of rand. Na. Ad taraf, ja. Ad taraf. Ja. En taraf betekent dus rand. Van iets. Dat is taalkundig. Uh, broeder taliban, naam. Of ik Kijk, op deze manier, we doen niet alleen maar grammatica, maar we doen ook woordenschap. Ja, dus door voorbeelden te nemen, kunnen jullie ook, uh, ja, ook een zeg maar, aantal woorden de betekenis daarvan weten. Even zien, is het de bedoeling dat u uit twee boeken onderwijst? Nee, dat is niet de bedoeling. Uh, wat ik nu doe is een inleiding eigenlijk, de vorige les en de tweede les. Wat is een inleiding uit Tjohfes want ik vind dat we deze basiskennis moeten weten als eerste. En dan gaan we over tot een Wadah, dat wordt ons boek. Wat ik nu doe is alleen een inleiding geven... Uh, wat een kalam is, dus uh, de Arabische taal is en uit welke onderdelen het bestaat en daarna gaan we verder inshallah met al Alwada. al El El-Farana, ik weet niet wat de bedoeling van wat hij schrijft Talib Tayyip. nog een vraag aan de rest van luisteraars oh. is er iemand die de let neemt is er iemand die de les opneemt? Ja. Abullah22, die neemt naar nou, de meerdere die de les ja, opnemen. Dus uh, misschien. Dus iemand die het uh, niet, uh, niet aanwezig uh, kon zijn, dan kan het bij deze boel vragen. Ja. Nou, eh. Uh, Boeder Moslim 2. Je mag de vraag stellen. Broeder Abdurrahman, wil je Ilfarana even op zijgen uh, zetten? zegt dat de harf voor het werkwoord komt, maar kan het zijn dat in een Arabische taal dat het na het werkwoord komt? Ik begrijp je de vraag? Kunt u de taalkundige betekenis? Eén uh, voor één alsjeblieft. Dus nu ben ik bezig met Broeder Moslim 2.